Sommige gletsjers bij de Himalaya blijken niet te smelten zoals wereldwijd gebeurt, maar juist aan te groeien. Hebben Franse onderzoekers ontdekt. De oorzaak van die groei is onduidelijk. Het gaat om enkele gletsjers op de grens van Pakistan, India en China in het Karakoramgebergte. Andere gletsjers in die regio volgen wel de wereldwijde trend en nemen langzaam in omvang af. Het weer in het binnenland helder, kans op lichte vorst. Morgen vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui.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 Oh, dat is zo ja, mooi. Dus ik was heel blij dat we weer uh, hier konden wonen. Ja, en je bent ja. in inmiddels getrouwd. Hoe lang ben je, ja. je inmiddels getrouwd? Uh, ik ben inmiddels twee jaar getrouwd. Ja. ja, dat is wel leuk. Dus je bent vreeg samen. Ja. Uh, zijn jullie verhuisd naar Vogelenzang. Het is eigenlijk vlakbij Zandvoort. We zien je regelmatig ja. in Zandvoort. Vandaar dat we je hebben gevraagd om je verhaal te vertellen. En uh, ja waar ben je wel op gegroeid? Waar, waar ben je geboren?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 En zo heb je het genoemd, wat leuk. Ja. Leuke naam, hoe kwam je daarop? Is nou ja, we gingen in Vogelenzang uh, wonen. Oh ja. En uh, toen ging ik nadenken over een naam. Mm -hmm. En toen schoot het ineens er binnen: De Vrolijke Vogel. Ja, <laughs> wat een geweldige naam. Ja. Oh, heel erg leuk. Ja. En hebt zag ook een kindje, Daniel. Ja, Daniel. Die is nu een jaar begrijp ik, hè? 16 maanden. 16 maanden alweer, ja. dat gaat snel.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 Je bent ook heel creatief, en, en, uh, met muziek en zo. Dat uh, vind ik ook heel creativiteit. Leuk. Ja. ja. Dus een hele vrolijke vogel. Zeker. Ik ben jezelf een vrolijke vogel. Ja. Je bent opgegroeid, uh, Alexander, in Elfvoets Elf fluis Hoe was jouw jeugd? Uh, had je ook bepaalde hobby's en zo? Ja, ja. Ik hield heel veel van ballet. Dansen? Ja, ja, ja. ja en heel veel knutselaar, handvaardigheid. Ik was altijd creatief. Ja. Dat kan je nu ook goed gebruiken, denk ja. ik, hè? Met uh, kinderopvang. Zeker, ja, ja. Dat en komt je, echt was, wel uh, je was al jong uh, met een uh, modellenwedstrijd bezig. Ja. Hoe oud was je toen? 15 jaar. Uh -huh. en ja. Hoe ging dat? Want je was bij Linda de Mol? Ja, en het was met een dat? buurmeisje dat we samen meededen met een modellenwedstrijd. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment werd ik uitgekozen en uh, kwam ik meteen op televisie bij Linda de Mol. En... Uh,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 Dus dat ja, dus is ook wel leuk om te doen. En je hebt eigenlijk heel veel verschillende dingen gedaan, hè? Ja, ja. En dit ja. is wel interessant. Want je begon dus eigenlijk met uh, uh, MAVO, HAVO misschien, kunstacademie. Hoe is dat ja. uh, gegaan? Welke opleiding Ik heb eerst een MAVO gedaan. Uh -huh. En toen MTS hout en meubeleringscollege. Uh, en daarna heb ik kunstacademie gedaan in de avonduren. Uh -huh. Ja, ja. Dus al die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 Hoe is dat uh, als je daarmee opgroeit? Yeah. Ja, dat was heel moeilijk. Ik heb ook echt een hele moeilijke jeugd gehad. En uh, ja, uh, ik wist eigenlijk zelf niet goed uh, wat ik ermee moest. Mm -hmm. En ik wist wel van, nou ja, als ik erachter kom wat het is, dan uh, komt het goed. Dat wist ik wel in mijn hart. Maar uh, toen, toen ik... Uh